5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 65 die vastzat na een val in een van de diepste grotten van België... is bevrijd, dat melden Waalse media. De Vlaming die gleed gistermiddag uit... en viel in de grot van Trou Bernard in de buurt van Charleroi. Het zou een ervaren speleoloog zijn door de val heeft hij verschillende botbreuken... maar zijn toestand zou stabiel zijn. De hulpdiensten haalden de man vanaf 75 meter diepte naar boven. Iets na één uur kwamen ze boven de grond. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De ex-presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken... in het belang van haar familie, staat in een verklaring. De afgelopen twee maanden waren slopend voor hen, schrijft ze... Nauwert nou werd benoemd door president Trump. Ze was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd... zegt het ministerie in de verklaring. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje weer in ijs had... tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff... maar daar kwam hij dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff bij aanwezig. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. En stand-up comedian Jasper van der Veen... heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. En de winnaar en de andere twee finalisten... Die gaan de komende maanden langs ruim 40 theaters... om hun finale shows nogmaals te spelen. Het weer in ocht, Het koelt af tot de graad of twee. Lokaal kan een misbank ontstaan. Overdag vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I know it's high enough Cause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 Van Zandvoort ook op internet. Www.ZiefmZandvoort.nl. Ziefm. Look at me. I really I'm no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 Clean be good, clean be good